1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Reintjes. Goedemiddag. Ze won Olympisch goud in Sochi... en Olympisch goud in Zuid-Korea. Maar de weg naar dat goud ging niet altijd over geplazijde wegen. Zometeen bij ons op de perstribune schaatser Jorien Termors. Dat straks, maar nu eerst het laatste nieuws. De Catalaanse leider Poets de Mond is aangehouden in Duitsland. Het NOS Journaal nu met Jeroen Thjepke Spaanse media melden dat Carles Puigdemont is opgepakt in Duitsland en zijn advocaat heeft dat intussen bevestigd. Tegen de voormalige Catalaanse president was een internationaal arrestatieverzoek uitgevaardigd. Contact nu met Rob Sauberg. Ja, Rob, komt deze arrestatie als een verrassing? Nee, dat komt absoluut niet als een verrassing. Hè. We weten, sinds vrijdag heeft het Hoge Rechtshof in Madrid opnieuw een internationaal uitleveringsverzoek uitgevaardigd. Hè. Dat wil zeggen, in alle Europese landen uitgekeken werd naar Mond, die zat in Finland verdween uh, van de radar vrijdag. Niemand wist meer waar die was. Tot dus vandaag. Uh, hij is aangehouden in de buurt van de Stad Kiel in uh, Duitsland. Uh, dat is zeg maar na Denemarken, de eerste plaats die je binnenkomt richting Hamburg. Daar is hij aangehouden door de Duitse politie. Hij zit op dit moment ook vast op een politiebureau. En we begrijpen inmiddels ook vanuit zijn kant uit, vanuit de kant van zijn advocaat, dat inmiddels eigenlijk het hele juridische circus is gaan draaien om hem uit te gaan leveren aan Spanje. Ja, maar waarom eigenlijk dat internationale, internationale aanhoudingsbevel, dat was dus gold is al een hele tijd, is dat een tijd in België, waarom was het ingetrokken en sinds vrijdag weer van kracht? Nou, het was ingetrokken aanvankelijk omdat eh, het hoogrechtstof nog altijd bezig was... met het bestuderen van de zaak. Daar waren ze vrijdag mee klaar. Vrijdag hebben ze ook echt de zaak hard gemaakt. Ze hebben meer dan twintig maanden uiteindelijk in staat van beschuldiging gesteld... voor het organiseren van dat referendum van oktober in Catalonië. Nou, Poets de mond is natuurlijk een van de hoofdverdachten in deze zaak... die na de zomer moet gaan dienen. Sinds vrijdag zitten ook weer een aantal ministers... die eerst werden vrijgelaten zitten, ook weer achter de tralies... Eh, in gevangenis in de buurt van Madrid aan het proces en ook voor Poets de Mond. Trouwens niet alleen voor hem, maar nog voor zes anderen... is dat aanhoudingsverzoek ook weer gaan draaien. Hij uh, kan ieder moment worden opgepakt. Hij is inmiddels opgepakt, maar dus ook nog zes anderen. Ja, en toch blijft het vreemd dat, dat hij in België nooit is opgepakt... en nu in Duitsland wel. Ja, het probleem is tijdsgewijs dat. Kijk, het is aanvankelijk gaan draaien in België. Het werd heel snel duidelijk dat dat een hele moeilijke juridische zaak uh, zou worden. En je bijna juridische systemen met elkaar gaat vergelijken. Belgisch, België kan het misschien geen zaak zien. Spanje kan het misschien wel zaak, uh, een zaak zien. Het kan heel lang gaan spelen. Dus het is een beetje daarna nou weggezakt. Uh, maar we weten inmiddels ook dat, dat die uitleveringsverdragen met andere Europese landen. Bij de een gaat het wat sneller, bij de ander gaat het wat stroever. Ja, ik denk dat. Spanje nu gaat kijken hoe snel het met Duitsland kan gaan. Maar goed, dat laat zich wel raden. Poetsemont heeft een hele goede advocaat uh, bij zich. Uh, ook al zit hij nu in Duitsland vast. Het wil niet zeggen dat hij 1, 2, 3 uur ook uitgeleverd wordt aan Madrid. Maar het zal ongetwijfeld opnieuw weer weken uh, uh, getouwtrek zijn. Uh, om te kijken of hij inderdaad uitgeleverd kan worden aan Spanje. En dan verdwijnt hij hier natuurlijk ook meteen achter de tralies. Dankjewel, Rob Zouwberg. Nederland heeft het aan zichzelf te wijten dat Europa een totaalverbod heeft ingesteld op pulsvissen, het vissen met stroomstoten. Nederland kreeg in 2010 vergunningen om onderzoek te mogen doen, maar bedrijven gebruikten die vergunningen lange tijd alleen voor commercieel gebruik, zegt correspondent Thomas Pekschoor.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 jaar nadat de eerste schepen met die puls zijn gaan vissen... Uh, is dat onderzoek daadwerkelijk gedaan. Zijn er daadwerkelijk gegevens op schepen verzameld? En daardoor is dat onderzoek nu nog niet af. Heeft het Europees Parlement dat niet mee kunnen nemen in zijn afweging? Uh, en uiteindelijk heeft het Europees Parlement afgelopen januari... voor een verbod op pulsvissen gestemd. En daarmee heeft Nederland zich toch wel uh, flink in de eigen voeten geschoten...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 In een kerk in het Zuid-Franse Treben zijn de slachtoffers herdacht van de terreurdaad van de afgelopen vrijdag. De bischop van Carcassonne droeg de mis op. Voor de supermarkt in Treben, waar de grijzing plaatsvond, liggen veel bloemen. De meeste aandacht tijdens de dienst ging uit naar agent Arnaud Beltram. Hij nam bij de grijzingsactie de plek in van gewonde burgers. Werd beschoten en overleed een dag later. Consument Frank Genoud.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 De hoogste politiechef in Frankrijk spreekt later vandaag... met de weduwe van de 45-jarige Beltran. Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft in paginagrote advertenties... in de Britse zondagskanten excuses aangeboden... voor het misbruik van gebruikersgegevens. De excuses volgen op de bekendmaking van een klokkenlaarder... dat een databedrijf de gegevens van 50 miljoen... vooral Amerikaanse Facebook-gebruikers illegaal in handen kon krijgen... en ze misbruikte voor politieke manipulatie.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 Op Londen Heathrow is vanochtend de eerste directe lijnvlucht uit Australië geland. Tot vandaag moesten reizigers altijd nog een tussenstop maken. De vlucht duurde zo'n 17 uur en dat is drie uur sneller dan met een tussenstop. Het is vooral heerlijk voor de reizigers, zegt deze Engelse diplomaat in Australië. I think it, will make, I think it makes a huge psychological difference. I mean, to have the opportunity to get on a plane at Heathrow and to step out here in Perth is just phenomenally exciting. And I'm sure we're going to see lots and lots of people taking advantage of that. Toen Qantas in 1947 begon met vluchten tussen Londen en Perth... waren er zeven stops en vier dagen nodig voor deze afstand. Sebastian Vettel heeft de eerste Grand Prix Formule 1 van het seizoen gewonnen. De Duitser bleef op het circuit in Melbourne. De regerend wereldkampioen Lewis Hamilton... en zijn teamgenoot Kimi Raikkonen voor. Max Verstappen eindigde als zesde. Hij mocht beginnen vanaf de tweede rij, maar verloor bij de start al een plek. In de tiende ronde spinde hij en verloor nog meer plaatsen. Dat had volgens Verstappen nog veel erger kunnen aflopen... zijn na afloop tegen Zikkelsport. Ik had meer posities kunnen verliezen natuurlijk. En het team zag ook tijdens de pitstop schade. En net toen ik met ze sprak waren ze sowieso verbaasd... dat, dat ik zeg maar, die rondetijden vast kon houden. want ja, Er waren wel een paar dingen afgebroken... waar, waar we eigenlijk geen idee van hebben hoe dat, hoe dat kan. Over twee weken is in Bahrein de tweede Formule 1 race van dit seizoen. Het weer, Wolkenvelde, Marokzon, bij 9 tot 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al snel neemt de bewolking toe... en valt er smiddags een enkele bui bij 9 graden. NPO Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. de heiligheid klapt hij hier over het Ja, Dit is een goed spel, hoor. De perstribune. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. Het schaatsseizoen zit erop. Aan tafel de beste van dit seizoen, Jorin Ter Ze kreeg deze week de Artschenk Award Na Olympisch goud, Olympisch brons en de wereldtitel op de sprint. Het is bijna vermoeiend veel om te zeggen, Jorin. <laughs> ja. Zoveel heb jij gewonnen. En vrijdag nog even langs de koning en de koningin geweest. Ja, klopt. En hoe was dat? Ja, het is altijd een bijzonder moment om uh, ja, daar weer te zijn. En uh, hun even weer te ontmoeten. En uh, ja, altijd heel sympathiek ja. uh, ook over je prestaties. Dus uh, ja, het is altijd wel Wat? weer uh, een uniek moment. En weer te zijn. Uh, kind aan huis bijna. <laughs> nou, dat nog niet. Nou, ja, maar, ja, je, je kent de Antoine al... inmiddels. Je weet waar je komt. Ja, nee, dat is waar. Ik ben eerder geweest. Maar het is altijd wel weer bijzonder, hoor. Het is niet alsof je het dagelijks meemaakt, nee. En wat zegt hij dan? Want je zei hij is heel complimenteus dan. Nou ja, ik heb hem nu niet heel lang kunnen spreken... want we waren natuurlijk met heel veel mensen. Maar hij is wel altijd vol lof over je prestaties. En hij moedigt je ook alweer aan om nog meer successen te halen. Dus dat is wel mooi. Jorin Tamons, welkom op de perstribüne. Er mee met hashtag de perstribune. en natuurlijk dit uur TV-recensenten rond voor kort voor twee met Kastie Kijken. Jij beloofde de toppers ja, uh, vriendjespolitiek bij de toppers en een programma waarin uh, BN'ers waarvan, waarvan we niet weten of ze kunnen zingen gaan zingen. It takes two. Ik weet niet of uh, Jorien misschien al gebeld is, maar... uh, kan je zingen? Uh, Jorien, nou zou ik maar niet proberen hier <laughs> <laughs> als ze je uitnodigen in een televisieprogramma. Doe je het dan? Of uh, denk je uh, nou nee, zingen dat, uh, uh. dat sla ik toch wel af, denk ik hoor. Uh, dat hou ik. Uh, voor mezelf uh, met de muziek heel hard aan dat ik mezelf niet hoor. Uh, dan kan uh, ik het nog Tijdens trainingen heb je wel eens <laughs> dus een muziekje opneem ik aan. Uh, ja, uh, maar dat is ja. wel vooral muziek met veel bas. En uh, niet dan? altijd per definitie veel zang. Oh. Hartstel uh, luister ik. Okay. Je zegt, daar mogen ze me niet voor bellen. Maar het klonk een beetje alsof er voor allerlei andere programma's nog een ruimte was. Ja hoor, je mag me altijd bellen. <laughs> De mol of zo, dan zeg jij ja? Oh, dat zou ik wel interessant oh. vinden, ja. Ik heb ook altijd wel gezegd, uh, wat is Expeditie Robinson of zo. Uh, ja. Lijkt me ook wel interessant om, uh, om eens een keer te kijken. Weet je, je zit altijd te oordelen hoe mensen dan zijn. Oh, dat zou ik nooit doen. En uh, ja, en dan, Zeker als je er zelf zit, dan denk je er toch wel anders over. Wat zou jij nooit doen? Nou, nee, dat is moeilijk te zeggen nu, maar dan denk je op zo'n moment als je dan ja, ik volg die programma's vaak wel, en dan uh, denk je, oh, ja, sporten dan moet je toch wel, uh, moet het toch wel kunnen. Maar je bent dat ook wel weer een uh, risicofactor natuurlijk, want uh, mensen willen je eruit hebben omdat je te sterk bent. En uh, je moet ook wel een beetje heel erg sociaal zijn. En uh, ja, wij zijn natuurlijk wel gewend een beetje geïsoleerd te zijn en je eigen wereldje om je heen te zeg creëren. Zeg je nou, ik ben helemaal niet sociaal? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Maar je bent wel uh, aan sporten. Uh, Egoïstisch. Wel, uh, ja, je moet zo. wel echt je eigen keuze maken. Zeker ja. Nou ja, als je ook zo'n jaar richting de spelen laat, je toch heel veel dingen vallen. En uh, ja, dan ben je toch kies je echt alleen voor jezelf. Wat staat op jouw wensenlijstje, behalve wie is de mol, uh, maar meer sportief gezien na dit prachtige seizoen? Oeh, dat is uh, lastig hoor. Bedoel je dan in het schaatsen zelf ja, het of werd echt het... iets heel anders? Nee, niet dan wie, wie is de mol-achtige dingen. Ja, nee, nou, ja, oh, ja, je hebt genoeg sportieve dingen die ja. je kunt doen, natuurlijk. Nee, ik uh, voor komend jaar. Uh, nou ja, eerst moet ik natuurlijk een nieuwe ploeg uh, vinden. Nou ja. En uh, dat was al een uitdaging op zich met hoe we er nu voor staan in het schaatswereldje. Het gaat niet goed, hè, met sponsors en uh, weglopers. Nee, ja, het is echt heel moeilijk. Uh, en uh, ja, er gebeuren wel hier en daar uh, wat dingetjes. Maar uh, ja, het is zeker niet makkelijk om een sponsor nee. te vinden. En, uh, wat doe jij eraan? Nou, ik zag dat mijn managers er bovenop zitten. Daarvoor heb ik ze ja. uiteindelijk natuurlijk aangenomen, en, uh, zodat ik zelf ook een klein beetje rust kan vinden. Maar ja. ik probeer wel uh, ja, contact te krijgen met de trainers, om te peilen van uh, nee, wat gebeurt er. Nou je wordt er onrustig ja. van neem ik aan. Nou, sponsors. ik probeer wel echt. Ik heb tot nu toe nog geen onrust, nee. maar uh, ja, je moet ook soms even afwachten ja, wat uh, zich ontwikkelt. Je kan niet uh, ja, hopen dat vandaag alles rond is, zo werkt het gewoon niet. En dan moet je ook gewoon rust in houden. En uh, ja, ik heb ook gewoon nog wel rust nodig. Dus dat scheelt misschien ook wel weer dat het geen uh, ja, haastige spoed is. zelden goed, zegt ze <laughs> altijd. Dus ja. uh, dat, dat doe ik nu dan ook maar niet. En uh, ik probeer wel echt af te wachten. En, uh, ja, en te kijken wat zich nog ontwikkelt en waar ik misschien kan aansluiten. En uh, ja, dan hoop ik eigenlijk volgend jaar uh, weer een mooi seizoen tegemoet te gaan. Maar dan uh, ja, puur en alleen lange baan schaatsen. Ja, want laten we het daar eens even over hebben. Je hebt uh, gekozen na... Uh, Zuid-Korea, waar je natuurlijk twee uh, mooie medailles won. Goud op de lange baan op de duizend. En uh, 3000 op de estafette, de relay van het short track. Dus dat was een unieke prestatie. Ja, en klopt. dat was fantastisch. En daarna won je ook nog uh, de wereldtitel op de sprint. Dus je hebt een fantastisch seizoen achter, uh, achter de rug. Um, maar je hebt besloten om uiteindelijk alleen maar voor de lange baan te gaan. En die short track te laten voor wat het is. Ja, ja dat met was pijn echt... in het hart, hè? Nou, Die beslissing had ik natuurlijk eigenlijk al uh, ja, een jaar geleden gemaakt. Toen was eigenlijk al uh, ja, voor mij uh, het klaren met het short track. En dan zou ik eigenlijk het WK in Ahoy als afscheid nemen. Nou ja, dat liep helaas niet uh, zoals gepland. En dan verstel ja, dan je toch je doelen. En ik had zoiets van, op deze manier wil ik geen afscheid nemen van een sport die ik zoveel lief heb. En waar ik zoveel passie voor heb. Dus ik had wel zoiets van, nou, die lijn moet ik nog doortrekken richting de spelen. En wie weet kan ik daar nog iets heel moois doen. En toch nog uiteindelijk dat behalen waar ik ooit ja, de sport voor in ben gegaan. En dat is die Olympische medaille. En uh, ja, als dat dan uiteindelijk uh, op zo'n mariculeuze, bizarre wijze... op je allerlaatste wedstrijddag uh, van je short track -carrière, ja, het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt, dan, ja, dan is het, uh, het cirkeltje wel rond. Ja. Ja. En een, een kolkend uh, stadion, want het was natuurlijk in Zuid-Korea... het wel hallen eigenlijk van de short -track. Krijg je dat mee? Uh, nou ja, dat is, op dat moment zit je wel je eigen emotie en je eigen ja, blijdschap. En uh, dan, dan zit je echt met, met elkaars team uh, daarin. En dan kijk je niet meteen direct om je heen. Nee, tenminste, oh. ik niet. Nee. Je hoort het wel of niet? Ja ja zeker als je ook aan het racen bent ook hoor dan uh, heel veel uh, publiek en heel enthousiast en uh, ja er zit echt een enorme sfeer in zo'n stadion ja. dat is wel echt heel gaaf. En haal je daar ook voordeel uit? Ik bedoel mentaal vind je dat prettig uh, als die mensen meeleven ook al weet je dat het voor de Koreanen is en niet direct voor jou? Nou het is sowieso prettig om in een stadion te schaatsen waar gewoon publiek zit en uh, mensen zitten die, uh, nou ja, die het sportliefhebber zijn. Want als je toch, ja, ik heb ook geregeld WK's gereden en dan is een stadion doods uh, en leeg en dan zitten er uh, ja, een handjevol mensen. En dat zijn dan vaak uh, ja, of nog schaatsers die niet meer schaatsen of uh, ja familieleden die mee zijn. En dat is ook wel heel doods en kil hoor. En dat is toch, uh, ja, uiteindelijk uh, is dat niet waarvoor je ja, je sport beoefent. En uh, het is heel mooi als ja, zo'n stadion gewoon gevuld is, ondanks het... Misschien wel of niet uh, je thuisland is of uh, wel of niet voor jou juicht. Dat, uh, die ambiance gewoon. en uh, ja, Dat is alleen al heel erg mooi als je daar mag schaatsen. Zullen we de carrière maar eens doornemen? Prachtige titels achter de, achter de naam op short -track gebied. Maar ook op de lange baan. Wereldkampioen sprint niet te vergeten. Olympisch kampioen. Dit is uw sportieve leven tot nu toe goud, zilver en brons voor de Nederlandse vrouwen op de 1500 meter schaatsen. 1,55,38 was het Barenkoor. Hier staat 1,53,51. En deze tijd gaat verlammend werken. Die gaat verlammend werken. De goud voor Ter Mors. Nou ja, het is natuurlijk bizar om gewoon hier uh, ja, op de baan... waar je niet verwacht om Olympisch kampioen te worden. Dat is gewoon, ja, heel bizar. Hè? Daar komt Jorien Ter Mors, halvewege de bocht. Op het. Ik ga deze hit winnen. Laatste 50 meter. En waar komt Jorin Ter dan op uit? Op 1.1356. Een Olympisch record. ongelooflijk. 1.1356. Wat een tijd. Nog nooit is er op zeeniveau. niveau. Gold medalist. en Olympic champion. Netherlands. Jorin Ter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 Op een ongelofelijke manier een uitroepteken achter haar carrière. Je hoort het bijna uh, stoïcijns aan. Nee, ik zit wel in mijn oh. eigen emotie hoor. Als ik, nou, je, uh, je gezicht uh, toont geen uh, emotie. Oh, nee, ja, van binnen beleef ik wel weer echt die momenten uh, als ik dat zo aanhoor. Het uh, is wel weer bijzonder ja? hoor. Ja. Wat doet het je dan? Nou, ik krijg wel kippenvel. Zeker uh, toen ik even. Uh, mijn, mijn eigen interview hoorde na de 1500 meter in Sotsi, die emotie. Als je dat dan weer terughoort, dat. Uh, zo, zo diep staat dat zeg maar niet uh, in mijn geheugen ge, geschreven. dat ik zo uh, geëmotioneerd. Uh, dat zie ik alleen terug in foto's. En zo dus ook als je weer zo'n moment hoort, dan. Uh, ja, dan moet ik toch wel even slikken. Ja, want je bent een, je bent een sporter waar emoties nou, heel uh, hoog zitten eigenlijk. Hè? Je bent heel erg in contact met die gevoelens die je hebt. Ja, klopt. Ja, ik ben wel echt een, uh, een gevoelsmens. Ik laat uh, zeker op de baan niet altijd zien uh, dat ik uh, een vrij gevoelig persoon ben. Ik wil uh, ja, naar de buitenwereld wel uh, uiten dat ik sterk ben... En, uh, ja, dat ik mijn mannetje wel sta. Dat is natuurlijk ook tofsport. En een beetje ja, hopen dat je al 1-0 voor hebt op je concurrentie. Als je uh, ja, kan laten zien dat je, dat je veel zelfvertrouwen hebt, zeg maar. maar uh, ja, werkt ja, het zo? Nou, het, het is wel een mentaal spelletje ook. Ja? Naar ja? Elkaar toe, ja. Wat gebeurt er dan uh, aan de start? Kijk je dan nog even opzij en denk je, uh, die, die gaan we pakken? Uh, soms wel, soms niet. Uh, soms zit ik in mijn eigen wereld. Maar soms denk ik ook wel eens als zie ik mensen bezig. Nou, uh, ja. Uh, yeah. Toch al. Uh, ja, ga ik toch wel hebben, denk ik dan. Van binnen. Het is ook een beetje een spelletje om jezelf. Uh, ja, een beetje dat zelfvertrouwen toe te praten. En. Uh, en jezelf het gevoel te geven dat je er heel goed voor staat, zeg maar. En. Uh, ja, dat het blijft. Eigenlijk blijft alles gewoon een. Uh, een mind game. En. Uh, ja, uiteindelijk gaat trainen en fysiek goed zijn als iedereen op dat moment. Ja, is, het een, is dat het uiteindelijk, dat mentale, is dat het allerbelangrijkste? Ja, ja. Ja, ik weet. Ja, dat denk ik wel. Want uiteindelijk. Uh, Weet je, iedereen heeft hard getraind. Iedereen heeft zijn rondjes gedaan. Iedereen let goed op zijn eten. Iedereen doet uh, al die kleine randzaken. En dan is het op dat ju juiste moment moet je je kop goed staan. En moet je het vertrouwen hebben. En uh, ja, daar zie je ook vaak dat mensen toch de mist in gaan. Dat zie je toch met druk... Uh, niet om kunnen gaan of uh, ja toch de zenuwachtig en ja het zijn toch allemaal dingen die je hoofd rond spelen ja. en het Wat heeft niks zitten... te maken met of die mensen nou wel of niet uh, hard hebben getraind. Nee. Want die emoties je zegt hé, hey, ik ben een gevoelig iemand zitten die je dan dus ook wel eens in de weg. Uh, nee met wedstrijden kan ik ze vaak wel uh, aan de kant zetten. Ja. ja hoe doe je dat dan? Ja dat ja jaren ervaring het ga, ik, ik heb er niet een voefje voor of zo maar voor mij is dat wel uh, ja dat gaat ook een beetje automatisch en uh, ik merk ook wel, weet je, als ik, als ik voor een trainingswedstrijd of zo uh, naar de ijsbaan loop, dan, uh, dan zit er niet een bepaalde spanning in mijn lijf. En dan denk ik, oh ja, het is een trainingswedstrijd en dat voel ik dan ook. En dan, dan is het niet zo belangrijk. Terwijl, stel je zegt tegen mij, uh, ja, het is, uh, het is een WK of zo. En dan, loop, dan ineens voel ik zochtens al dat ik een bepaalde spanning in mijn lichaam opbouw. En dan nou, is die spanning volkomen, dan denk ik, ja, is, dat is... Ja, meestal goede spanning en dat voel je wel aan. En uh, ja, dat bouwt zich op en dan uh, ja, krijg je daar een bepaalde mindset bij. En dan ga je een beetje in je hoofd al toewerken na zo'n wedstrijd. En, uh, Visualiseren en dat soort dingen. Ja, en ook gewoon hoe je je voorbereidt en uh, hoe je je voelt. En ja, dat speelt allemaal mee. Want als je je minder goed voelt, dan, ja, dan speelt dat in je hoofd ook weer mee. Met, uh, ja, ben ik wel goed genoeg aan de start? En, en heb jij, ben jij ook het type van rechters gaat eerst en uh, daarna pas de linker? Nou, absoluut niet, nee. Ik heb helemaal geen uh, ritueeltjes. Ik heb zelf al eens proberen eraf te letten... of ik onbewust ritueeltjes heb, maar ik heb ze nog nooit ontdekt. Dus uh, ja, mocht iemand hem ooit ontdekken, dan uh, hoor ik het graag. Als jij die duizend meter rijdt hè, en je, uiteindelijk wordt dat goud. We hebben goud, zegt de verslaggever dan. En wij thuis op de bank hebben ook een beetje goud. Hm. Um, maar heb jij dat gevoel zelf onderweg, dit gaat zo goed... Dit wordt goud. Toen ik over de streep ging, uh, nou, ja, je zag het denk ik ook wel een beetje aan de manier hoe ik me, me uite. Ik kwam over de streep, ik zag mijn tijd. Ja, oké. Okay, en zie toen je mijn wist tijd. ik, uh, ja, maar ik kom niet altijd zo uh, met zo'n uh, overmacht over de streep zeg maar, en met zo'n uitbundige reactie. Zeker niet als ik uh, als er nog mensen na me moeten racen. En ik, ik wist toen wel een beetje, ja, dit is. Uh, het is een tijd waar één iemand aan ja. kan komen en dat was Kodaira. En dat was de enige ja, waar ik een beetje nog mijn fingers crossed voor hield... van uh, ja, dat kon nog wel eens uh, de, de ronde doorgaan. En verder wist ik gewoon ja, dat ja. het een ijzersterke rit was. Maar onderweg, uh, Jorien, heb je onderweg überhaupt tijd... om aan dat soort dingen te denken? Onderweg ben ik niet daarmee bezig. Nee, daar nee? ben ik bezig met schaatsen. En, uh, maar dat je denkt, oh, dat gaat wel lekker. Wel, welke tijd er ook uitrolt. Ik geloof dat het goed gaat. Nee, nee, ja, met onder, nee tijdens het nee. schaatsen ben ik echt bezig met mijn techniek. En mijn, en mijn punten die ik, uh, ja, waar ik me al moet focussen om hard te kunnen schaatsen. En uh, ja, voor mij was dat... Ik had die week daarvoor een trainingswedstrijd gereden. En toen reed ik de laatste 400 meter. Kwam ik heel erg omhoog en uh, kon ik mijn brede slag niet houden. Dus daar had ik echt heel erg de focus op in het laatste deel van mijn race. Dat ik... Uh, ja, echt technisch uh, compact moest blijven schaatsen. Want als ik laag zit, dan, uh, nou, dan hou ik zoveel snelheid over aan het eind. En dat zag je ook uh, terug. Want uh, ja, de meeste snelheid of de meeste winst pakte ik in mijn laatste ja. ronde ten opzichte van die race uh, de week ervoor. Want het interessante is: wij zagen jou nog in een interview bij de NOS na afloop. Ja. waarin je uiteindelijk in tranen ook vertelt dat je juist dat laatste stuk. Uh, je overleden vader aanriep van: Papa, help me nou! Ja, ja klopt. Ja, hij speelt altijd wel, uh, wel een grote rol. En, uh, ik uh, ben heel boos op hem geweest na het OKT, ook dat hij uh, me niet had geholpen en dat uh, de 1500 in de soep was gelopen. Ja, dat en, was uh, in december in de aanloop, de kwalificatie aanloop naar de spelen. Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, die 1500 die liep natuurlijk helemaal niet goed. En uh, toen ben ik heel boos op hem geweest. En uh, papa, je bent er niet en uh, je moet me helpen en dat soort dingen. Oh, en uh, en uh, ja, en toen had ik dan onbewust op zo'n moment: dan, uh, dan komt zoiets wel uh, ja, in mijn achterhoofd uh, naar boven. Ja. Heb je er achteraf spijt van dat je die 1500 niet gereden hebt? Nou, ik uh, kan er Want nog zoveel feit zo van hebben, maar ik kan er niks mooi, anders aan van nee, maken. Nee, dat weet ik wel. Maar omdat je eerst je vader om hulp vraagt en hem min of meer de schuld geeft... dat jij die 1500 <lacht> niet mag rijden in Pyongyang... daarna kan je ook zeggen, pap, sorry, neem me niet kwalijk... maar ik ben met uh, goud op de duizend weggekomen. Nee, ja. Ik denk dat het is... Op dat moment maak je een keuze. En dan weet je van... Nou ja, die, die weg kan ik niet meer ingaan. En dan nee. kies je een nieuwe weg. En uh, daar ga je dan volle, volle 100% voor. En uh, ja, ik denk dat dat uh, gewoon heel goed uitgepakt heeft. En ja, je kan niet nu zeggen van... Ja, hoe was het geweest als ik nee. ook een 1500 had gereden? Misschien ja, had ik dan goud gehad op de 1500. Maar was ik zo moe geweest dat ik twee dagen later... Misschien niet die gouden medaille pakken op de duizend. Dus uh, de, ja dat blijft toch speculeren. Tuurlijk had ik hem heel graag gereden. Want ik was natuurlijk goed en ik was in vorm. En uh, ik weet dat ik dan op zo'n moment een hele goede 1500 meter kan rijden. Maar uh, ja, dat is alleen maar uh, speculeren. Ja. En, uh, nou ja, en bovendien had je natuurlijk daarvoor te kampen gehad met rugblessures. Ja. En heb je gewoon gedacht, jammer dan, rug. Eén ding... Ik ga wel naar de Olympische Spelen. Ja. En uh, ik doe net alsof die er niet is, die pijn in mijn rug. Nou ja, dus, dus, dat heb ik geprobeerd. Maar die was natuurlijk zeker, zeker wel aanwezig. Maar ja. uh, ik had wel één doel. En uh, dat was: uh, ik ga niet naar de Spelen om vijfde te worden of uh, achtste of uh, noem maar op. Ik, had wel, uh, zoiets, ik wil naar de Spelen om weer, ga, om weer voor goud te gaan. En dat was wel een van de redenen waarom ik wel echt. Uh, ja, alle risico's heb genomen met de blessures die, uh, die er speelden. Maar kan je je lijf dan zo sturen dat je dat, ja, dat, je dat dus kan? Ja, je kan, je kan meer. Dat, dat is precies het mentale punt uh, waar, ja, waar we net ook op kwamen. Uiteindelijk draait alles in sport uh, ja, zit in je kop. Je, Jeroen zegt ook altijd tegen ons: ja, 50% Otto, je, je coach. Ja, ja, Jeroen Otto inderdaad. Die zegt: 50% zit tussen je oren en 50% is mentaal. Maar dat is ook gewoon. Echt waar, je kan zoveel uh, meer met je lichaam en zoveel meer als je, ja, als je mentaal daar voorbij die stap, uh, voorbij die grens durft te gaan. Je lichaam houdt je eerder tegen dan wat je eigenlijk uh, ja, nog aan kan. Dat is ook een beetje het overlevingsinstinct wat er naar boven komt. Als mensen ja, ergens vastzitten, weet ik veel, op een berg of zo en uh, niemand heeft hulp en wat dan ook, dan kan er ineens veel meer als je... Als je bang bent dat ja. je dood gaat En merk je dat ook in het gewone leven nu? Dat je, dat, je andere dingen, dat je er anders mee omgaat? Nou, ik denk sowieso als topsporter... dat je mentaal wel wat sterker in het leven staat, ja. Jorien uh, Termors. We praten straks uh, graag met je verder. In de perstribune rond deze tijd al uh, doorgaans uh, sporters en... Uh, Mediatypes die hun dicht laten schijnen over wat hun bezighoudt in mediatypes, de wereld. Ja. ja. de wereld van, van media en, en sport. Ja, wij zijn ook mediatypes. Ja, Alleen, ons wordt nooit wat gevraagd verder in deze rubriek. Uh, sportmomenten van de man uh, met misschien wel de bekendste stem van Nederland. Hm. De sportfavorieten van... Mijn naam is Gaston Starreveld en ik ben al bijna 30 jaar werkzaam voor de Postcode Loterij. En als je mij aan de deur krijgt, dan zit het goed, want dan heb je wat moois gewonnen. Mijn favoriete sport om naar te kijken of te luisteren is... Formule 1, op zondagmiddag met een groepje vrienden... voor een hele grote tv, met een lekker drankje erbij... en naar uh, twintig auto's kijken die aan het strijden zijn voor het uh, WK. Ricardo zit dicht op de strijd, Max van de binnenkant moet de verdedigen. Daar komt aan de rechterkant, Patrick Bottas. En binnen kijkt nu, Jeno Ricardo, Max sluit af. En Bottas gaat via de buitenkant. Let op je voorvleugel, Max, bij de volgende linkerknik. Het mooie in de Formule 1 is dat uh, er zit heel veel politiek achter... er zit heel veel technieken achter en er zitten heel veel centen achter. En dat alles bij elkaar maakt die sport zo interessant... Het gevoel van die sport is dat je er gewoon echt bij wil zijn. Je wil naast staan. En ik vind dat Olaf Mol, een, een vriend, en oude klasgenoot van mij... Uh, mij bij de hand neemt en daadwerkelijk mij laat genieten. Maximaal van de Formule 1. Mijn grootste sportheld is voor mij... Vroeger was dat uh, Mohammed Ali, de bokser. Dat, uh, dat vond ik uh, prachtig. Ik ging daar met mijn vader s'nachts het bed voor uit om de wedstrijden te zien. Op dit moment in deze veertiende ronde is er maar één man die in de ring staat... en bokst, dat is Muhammad Ali... Hoe vervelend dat ook is voor alle Joe Fraser fans Links-rechts combinatie op het halve... Hof... Ik krijg nog kippenvel als ik denk aan dit sportmoment. Max Verstappen, Barcelona. Ja, voor het eerst een Grand Prix winnen uh, in zijn jonge carrière. Um, Olaf Mol, die de tranen over zijn wangen had biggelen als commentator... Uh, zat ik in mijn stoeltje. Ik gleed eruit, ik stond te springen, ik stond te juichen. Ik, ik was uh, dermate geëmotioneerd ook zelf. Ja, ik had de tranen in mijn ogen zitten. Ik tafel mee, maar... Stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar! Ik denk van dat kleine, kleine jong daar over die streep heen. Nu weer, denk ik, goh, en dan hoor ik die muziek erachter... die, die de later gemonteerd eronder werd. denk, jeetje, wat was dat een spannend moment, wat goed. De sport die veel meer aandacht verdient in de media is... Ik heb de laatste tijd altijd een, een redelijke clash... Want ik ben helemaal lijp van het Nederlands vrouwenvoetbal. En dat mag je als man zijnde niet echt helemaal op nummer 1 hebben staan. Ik vind de mannen hebben ons dermate in de steek gelaten. De vrouwen hebben die, die stok zo opgenomen. Uh, we zijn dan EK-kampioen geworden. Waanzinnig wat die vrouwen doen. Dat kan bij mij op dit moment gewoon niet meer aandacht krijgen. Uh, uh, uh, niet meer financiën vanuit de KNVB ingepond worden. Om dat in Nederland heel groot te maken. Chapeau voor alle vrouwen die op het veld staan. Gastel, Gastel gezicht, stem van de postcode loterij. Helemaal lijp van vrouwenvoetbal. Jorien Tamors, heb jij een sport waarvan je denkt... nou, naast het schaatsen zou ik dat heel graag zien misschien wel beoefenen? Uh, nou ja, ik ben zelf wel fan uh, van motorrijden natuurlijk. Dus, uh... Ja, maar je komt uit uh, Enschede, hè? daar doen ze dat toch ook... Uh... Of, uh, Motocross. Motocross, ja. Ja, nee, dat, ik vind gewoon uh, GP echte... dan wel uh, iets mooier. Oh ja? ja? Echt op je knie, door de bocht? Ja, bijna. gewoon uh, zo hard mogelijk. O. En waarom natuurlijk? Nou ja, ik hou wel van een beetje adrenaline kick. En het uh, moet altijd wel snel gaan ook. <laughs> dus dat zijn wel uh, factoren die bij mij ja. een rol spelen. Maar uh, ik zou zelf wel ook eens een keer uh, iets in het kitesurf of zo willen doen... als ik stop uh, met schaatsen. Helemaal me ook wel mooi. Ook lekker ja, snel. Spannend. En lekker spannend. ja. We moeten wel een beetje uitdagend zijn. Ja, precies. Ja, wij kunnen jou inmiddels plaatsen. Wij vragen onze gasten altijd naar een historisch sportfragment dat indruk maakte en jij komt uit bij Jochem uit te We gaan terug naar het jaar 2002, Salt Lake City. Hij wint goud en jij bent ongeveer 12 jaar. Hij gaat historie schrijven. Jochem uit de hagen. het is ongelooflijk wat de man doet. Hij wordt winnaar op de 5 kilometer. En hij gaat ook winnaar worden. Want wie moet hem van deze overwinning zo meteen afhouden? 12, 58, 92. Ja hoor, hij schrijft historie. We riepen het al, de 13 minuten. Ga naar aan. En dat het nou Jochem Uitenhagen moet zijn. Waar niemand het van verwacht had. Want iedereen riep. Er is maar één man die het kan. Ja, die kon het ook. Maar vandaag niet. Jochem Uitenhagen wel. Ja, en die favoriet dat, dat was. Nou, dat weet jij waarschijnlijk ook nog wel. Nee, dat nee? weet ik niet meer. Oké, okay, nou dat Echt was uh, Johnny Romme. Oh. Ja. ja. En uh, Jorien Ter Morsi. Hij zat daar dus als 12 meisje naar te kijken. En wat gebeurde er? met jou? Nou, ik weet nog wel, ik was met mijn vader sowieso altijd wel uh, in de weekenden uh, ja, het enige wat mijn vader, wanneer mijn vader de afstandsbediening bediende, was uh, als de schaatsen op tv was en daar mocht er ook niks anders op. En uh, ja, dat vond ik natuurlijk helemaal niet erg. En uh, ja, zo de Olympische Spelen toen, uh, ja, dat zijn wel de, de eerste Spelen, denk ik, uh, die me echt zijn bijgebleven en waar ik echt ook uh, het gevoel kreeg van, hey, dit, uh, dit is ook wel iets wat ik zou willen bereiken. En uh, ik dat ik tegen mijn moeder zei ik wil ook zo'n schaatspak en ik vind dit zo cool en uh, ik wil dat ook. En toen heeft mijn moeder ook uh, ja, het schaatspak van Salt Lake City uh, nagemaakt. Zelf? Uh, <laughs> ja, ja serieus, dat uh, was best een goede replica hoor. Daar, uh, daar was niks op aan te merken. En daar heb ik best een tijd uh, in getraind nog. Uh, heb in je dat nog pak. dat pak? Uh, die ligt zeker weten nog wel ergens bij, uh, bij alle andere pakken. Lijkt me ja. trouwens helemaal niet makkelijk om te maken, want dat moet natuurlijk van heel bijzonder materiaal ook. Ja, mijn moeder die, had genoeg, die, ja, die heeft genoeg stofjes in huis en ja. het is gewoon uiteindelijk van lycra gemaakt. Dus, uh. ja. Maar goed, dus jij... lycra trouwens? Is dat een gladde stof of uh, is dat gewoon een gezellig pak? Nee, dat is geen pak. Oh, nou, dat okay. is heel glad, dun. Uh, oh. uh, net als van die uh, legging uh, oh, dus van dus die het het waar strak, je mee haatloopt uh, en Ja, nee, oké. Okay. Oh ja. Maar goed, jij keek ernaar. Jouw vader was al een enorme schaatsfan. Uh, en toen ben je gaan shortrekken, Terwijl, dat gebeurde nog heel weinig in die tijd. Ja, ik ben gaan shortrekken Mede door een schoolproject. Uh, ja, toen ben ik één keer uh, wezen kijken. En één uh, keer was eigenlijk al genoeg. Want uh, na één keer zei ik... Uh, dit wil ik ook. en uh, Zet me hier maar op. Uh, boek, doe het abonnement maar, zei ik tegen mijn vader. Dus, uh, en wat dan? Wat vond je daar nou zo leuk aan? Nou, ik vond schaatsen sowieso al heel leuk. Ik schaats altijd wel veel met mijn vader ook. En, uh, alleen, ik zat nog nooit bij een vereniging, dus ik had niet echt een uh, schaatsles of zo. En ik zocht altijd wel iets waar je ja, een beetje wat, meerdere dingen kon combineren. Waar je ook kon skilleren en ja, iets met wel een beetje uitdagingen. Ja, toen ik ze eenmaal die hand op het ijs zag, uh, zag leggen en die heup dicht naar het ijs, nou, toen was ik eigenlijk al verkocht. Maar ja, het is toch niet de sport, Ik had niet uitgemaakt of het op schaatsen ja. was of wat oh. dan ook, maar dat vond ik gewoon mooi. Ja, ik vind het wel grappig dat je voor Short Track kiest, want dat was niet de sport die toen, laten we zeggen, in Nederland hoog in aanzien stond. Nee, helemaal, helemaal niet, uh, niet. Als ik toen zei tegen vrienden of vriendinnetjes of tegen ouders van uh, vriendinnetjes of zo, ja, ik doe Short Track, nou, dan moest je eerst een heel verhaal uitleggen, want uh, ja, ja baan, een klein rondje, helm. Op hand aan het ijs. Ja, het is wel een soort schaatsen en altijd heel ingewikkeld. Terwijl, uh, ja, als je nu zegt, ik doe short-track, wow, doe je short-track? Gaaf, ja, ik heb dit gezien. En uh, nou, dus het is wel, uh, ja, in twaalf jaar tijd uh, behoorlijk veranderd. Ja. Want dat short -track, ik bedoel, dan kijk ik naar jullie en dan inderdaad hang je zo en dan denk ik, word je daar niet eigenlijk ongelooflijk duizelig van ook, als je dan klaar bent met zo'n wedstrijd? Nee, daar heb je helemaal geen last van. Je bent zo gewend, alles linksom. Dat, uh, ja, dat is gewoon normaal. Hoe is je lichaam eraan toe eigenlijk na zo'n wedstrijd van 1500 meter? Nou ja, dat ligt eraan hoe hard je rijdt. Hè. In het short ja, nou is jij, het nogal, jij hard. Uh, ja, is het wisselen natuurlijk. In het short kan je ook gewoon een uh, vrij langzame rit hebben die heel tactisch is. en uh, ja, Zoals in het lange baan ga je natuurlijk altijd volle bak. En uh, dat is in het short natuurlijk niet altijd nodig. Nee. Maar op die lange baan kom je natuurlijk nooit iemand verder tegen. Maar hier is en bij de short track is ook een fysiek gevecht met je tegenstander. Ja, ja dat Duur is het, het eigenlijk juist. Uh, hè? Het is juist het spelletje ja. met elkaar. En uh, het inhalen, de goede tactiek kiezen op het juiste moment uh, van voorrijden of niet. En uh, ja, soms kan je te vroeg van voorrijden, dan verspil je te veel mm. energie. En uh, ja, dat is denk ik uh, het moeilijke van een sport ook... Uh, Uiteindelijk kan iedereen daar ook hard schaatsen. Alleen uh, ja, wie is het handigst, het behendigste ja, en wie het kan het makkelijkst beetje... inhalen? En een beetje mazzel soms, toch? Dat als er een paar vallen, dan uh, kan je zomaar winnen. Ja. ja, maar dan moet je nog steeds op de juiste plek zitten. Anders lig je zelf er ook bij. Dat is waar, ja. ja. Maar uiteindelijk ben je gestopt. Want jij bent een lange vrouw, 1,81 of zo. Ja, en jouw lichaam was niet echt geschikt voor het short track. Nou, ik ben wel vrij lang en... Uh, ook vanuit nature ben ik iemand die uh, heel hard kan schaatsen. En technisch hard kan schaatsen. Maar ik ben vanuit nature niet uh, iemand die heel behendig is. En even links, even rechts uh, een stapje doet om uh, iemand in te halen. Dat, uh, ja, dat, daar heb ik gewoon jaren voor moeten oefenen. En nog is dat altijd mijn, uh, mijn zwakke punt in het shorttrack schaatsen. En ja, dan ga je toch door de jaren heen uh, ja, richting lange banen ook. En ja, voor mij is lange banen vanuit nature gewoon... Uh, ja, veel meer weggelegd dan het short track. Maar heb je nu de dezelfde liefde voor die lange baan gekregen als voor het short track? Nee, dat hm? is totaal nee, anders. Echt dat klaar? is ook wel een beetje natuurlijk gegroeid door de successen. en uh, Het short track is er gewoon altijd al... Uh, ja, vind ik gewoon een geweldige sport en dat zal het ook altijd blijven voor mij. Maar uh, geef eens een cijfer aan, je liefde voor de lange baan? Uh, ik denk een zeven. Oh, ja. En short track? Ja, dat is wel een 10 plus hoor, of meer. Ja, is meer maar wat moet geven. dat dan ontzettend erg voor jou zijn geweest eigenlijk? Dat, dat dat lichaam niet helemaal wilde, in de sport die jij wilde. Nee, nou ja, ik denk niet, uh, het is niet erg. Ik heb een hele mooie uh, carrière gehad in dit soort track. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment uh, moet je ook keuzes maken. En, uh, ja, maar dat is rationeel, hè, wat je nu doet. Nu heb je het beredeneerd, maar uiteindelijk heb je daar natuurlijk ook ontzettend... Ben je daar verdrietig om geweest? Of ja, teleur. voor uh, dit seizoen niet, maar vorig seizoen heb ik er wel heel moeilijk mee gehad. toen ik ja, op een gegeven moment merk je toch en voel je toch ook dat, uh, dat er ergens een einde aankomt. En uh, ja, toen heb ik het wel heel moeilijk mee gehad. Ja. En toen ben ik wel heel verdrietig geweest. Jorien, uh, er is uh, post voor je bezorgd. Post. Post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey, kan je lieve Jorien. Acht jaar geleden zijn wij samen het avontuur aangegaan om de wereld te veroveren. Ik kan me de eerste twee jaren nog zo goed herinneren dat jij alleen maar met de mannen wilde rijden. En dat je de pijn in je benen als graadmeter gebruikte. Hoe meer pijn, hoe beter de training in jouw mening was verlopen. Dat was niet het enige waarin jij je onderscheidde. Je durfde buiten de lijnen te kleuren. Of moet ik misschien zeggen, jij durft gewoon je eigen schilderij te maken. Zo surrealistisch voor velen dat schaatsliefhebber Dirk Schering haar een museum voor zou openen. Je hebt ondertussen een palmeres opgebouwd waar iedereen zijn vingers bij aflikt. Het begon met Europese titel Shorttrack. Jouw teleurstelling van de vierde plaats op de spelen van Sochi in het Shorttrack, die je binnen 24 uur wist om te zetten in een Olympische titel op de lange baan. Door mij altijd herinnerd als de ochtendpuzel. Een voorbeeld voor velen van mentale weerbaarheid. Elke keer wanneer jij werd neergeslagen, kwam je sneller en sterker terug. Meerdere titels volgden. Maar toch ook weer teleurstellingen. Het verdriet van het OKT in december afgelopen jaar leek verdomd veel op het verdriet van de 1500 meter shorttrack, de vierde plek van Sochi. Maar ook nu kwam jij terug en schreef je geschiedenis. Olympisch goud op de 1000 meter en de meest memorabele relay medaille ooit in het shorttrack. Ampersand werd je een week na de Spelen wereldkampioensprint. Jij wist als geen ander je focus te behouden. Jij vraagt je bij de keuzes die je dagelijks moet maken. Of jouw keuze een betere en completere schaatser van je maakt. Er zijn vele one-liners die van jou van toepassing zijn. Winning isn't everything. Winning is the only thing. Jij wacht niet tot er een mogelijkheid voorbij komt. Jij zoekt ernaar en grijpt ze met beide handen aan. Ik laat je niet, en dat heb ik in kapitalen geschreven hier, vertellen wat je wel en niet kan. Ik wens je heel veel plezier en succes de komende jaren op de lange baan. Maar laat ik eerlijk zijn... We beten beiden natuurlijk dat je gaat toeslaan zoals niemand anders dat kan. En als laatste wil ik je bedanken voor alles wat ik heb van je mogen leren. With love, from an ice drink in Latvia this weekend. Jeroen, ciao. Jeroen, Jeroen Alter, de bondscoach, de short track coach. Hoe luister je nu naar hem? Nou, ik vind hele ja, warme mooie woorden hoe hij het omschrijft. Ja, want is niet een man van de empathie, toch geloof ik, in het algemeen. Nou ja, naar de buitenwereld niet, maar uh, als je hem persoonlijk spreekt, of uh, ja, gewoon in, uh, onder vier ogen, dan uh, heeft hij dat zeker. Oh uh, ah, ja, toch ja, wel. Ja, wij, wij kregen de indruk dat hij. Uh, ja. <coughs> nou Vond ja, hij laten we zeggen, geloof ik, dat ja, hij niet empathisch is. Heel was. rationeel. Uh, ja, maar ik denk dat hij ook, uh, en dat herken ik wel hoor, op sommige vlakken. Uh, uh, ook meer tijd nodig heeft om dingen te laten bezinken... te laten inwerken en uh, ja, niet per definitie direct uh, ja, daarop reageert. Zeg maar. maar ben je iemand die behoefte heeft om voortdurend een schouder te zoeken? Uh. Uh, nee, niet altijd. Soms is het fijn. Uh, maar uiteindelijk in de topspan moet je ook jezelf kunnen redden. Want hij zegt maar ergens in een laatste zin... Uh, dank voor alles wat ik van jou geleerd heb. Weet je dan wat hij bedoelt? Ja, ik weet zeker wel wat hij bedoelt. Ja. Ja. We hebben veel, uh, veel van elkaar geleerd. En uh, ik denk dat hij uh, onder andere een uh, heel veel betere coach is geworden. Mede door uh, ja, ook mijn diepe dalen en uh, mijn hoge pieken. En hij heeft natuurlijk ook gezien dat... Uh, ja, als, het, als je in zo'n diep dal zit, dat het niet onmogelijk is uh, om weer uh, naar die hoge piek te, te komen. En uh, ja, dat laat ook zien voor een trainer, denk ik, dat je ja ook nooit moet opgeven, ongeacht uh, welk atleet je voor je hebt. Dus hij heeft geleerd van jou om te zien dat het kan, dat er na diepe dalen weer die de hoogtepunten komen? Nou ja, onder andere, en er zijn natuurlijk nog vele andere dingen waar wij samen ja, een hele harde leerweg in hebben gehad. En uh, ja, heel veel mooie dingen uiteindelijk uh, uit voort hebben waar kunnen komen. Waar denk laten je dan komen. aan? Uh, ja, ik ga denk niet specifiek hier uh, die zaken allemaal benoemen. Dat is ook... Uh, maar dat ja, is wat eigenlijk. jullie delen en waarin jullie precies weten van elkaar... wat jullie daaraan gehad hebben in de tijd. Ja, zeker. Ja. En dat zijn mooie herinneringen. Ja, hele mooie herinneringen. Want hij zegt ook, hoe meer pijn, uh, hoe beter bij jou. Nou ja, uiteindelijk, uh, als je mij uh, Kaya neer, uh, neerhaalt... dan uh, dan uh, wil ik wel vijf keer zo hard knokken om weer terug te komen. Ja, en ook te laten zien dat ik echt nog niet uh, klaar ben. Hoe komt dat? Dat je bij wijze van spreken die mentaliteit bezit... Waar haal je dat vandaan? Geen idee, ik heb gewoon uh, ja, denk ik heel erg het drive om, uh, om te laten zien wat ik in ja. me heb. en uh, ja, Mijn lichaam is niet altijd even sterk als dat mijn hoofd is denk ik. En uh, dat frustreert me denk ik misschien uh, des te meer. En daarom uh, ja, ja. heb ik dan wel vaak zoiets van als, als het dan niet lukt, dan uh, wil ik ook aan mezelf bewijzen ja. dat het echt nog wel kan. Maar is dat een sporttrekje of is dat iets wat de kleine Jorien Tamors ook al had op school misschien of uh, op het speelplein? Nou, ik, ik denk het? dat dat wel een beetje in mij ja? zit ja. Ja. Bewijzen, bewijzen. En, uh... ja. en schreef je die gedachten op voor jezelf? Hadden die uh, in een dagboek? Uh... Uh, ik heb dat vier jaar geleden wel gedaan rond SOTSI. Uh, heb ik heel veel dingen opgeschreven en uh, heel veel ook, uh, vooral uh, minder leuke momenten opgeschreven. En uh, als je dat teruglezen, is dat ook echt niet heel erg leuk om terug te lezen. Uh, heb, heb ik eigenlijk nu uh, afgelopen periode niet gedaan. En waarom niet nu? Nou, Ik weet niet, ik denk dat ik niet de behoefte eraan had om, uh, om het kwijt te doen. Toen een Vier jaar geleden kon ik heel veel emotie en frustratie niet kwijt. En uh, dat heb ik toen dus ook van me afgeschreven eigenlijk een beetje. En ik denk dat ik nu vooral... Uh, ja, mijn vriend ook heb gebruikt om, uh, ja, eigenlijk gebruikt, klinkt misschien zo, maar het, uh, ik denk dat hij het zwaar te verduren heeft gehad en uh, ja, hij heeft wel veel frustraties uh, moeten ontgelden. Ja, want hoe was jij dan? Nou, dat ben ik niet te harden nee, dat, uh, dat is niet leuk voor hem en ik vind het knap hoe hij uh, zich er doorheen heeft geslagen. En hoe want, doet hij dat dan? Hoe slaat hij zich daar doorheen of slaat hij terug? Nou, soms wel, maar heel, heel vaak zegt hij ook wel tegen zichzelf, dat zegt hij dan achteraf tegen mij, dat hij het dan wel beredeneert van ja, het is niet uh, richting mij bedoeld, weet je. Het, uh, maar je het is bent de eerste die ik nu tegenkom. Ja, het ja. is dan thuis, hè. Thuis oh. is het, uh, ja, daar kan ik alles, alles doen en laten wat ik wil. En ja, op straat ja. Uh, of in het openbaar dan... Uh, ja, hou je dingen toch wat meer voor jezelf want als ook... je Want als je zegt, dan ben ik niet te harder, dan ben je zo grijnig. Of, ja, je... ja, elk wisten was je dan. Dat als die dan, als zet hij de glas drie, meter, drie centimeter verkeerd in... daar nou, staat dat glas, daar! Ja. Of zo, weet je wel. Het ja. slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar dat gebeurt dan wel bijvoorbeeld. En dat heeft helemaal niks met dat glas van doen. bewijzen van, Dit is natuurlijk even een voorbeeldje, maar... Dat, ja, dat komt dan gewoon omdat er zoveel frustratie van binnen zit... van dingen die op dat moment gewoon niet lukken. En ja dan moet hij dat ontgelden... terwijl hij eigenlijk praktisch niks fout heeft gedaan. Maar nee. in mijn ogen is dat dan even... ja dan blijft hij wel je vriend? Ja, oh ja. Oh, dat, dat vind uh, ik ja. wel heel aardig van hem trouwens. Ja. <laughs> maar dan kan ik me voorstellen dat hij ook wel weer blij is... dat zo'n seizoen dan ten te einde ja, is. Ja, zeker. Allebei. Nee. Hoor. Want ik voel natuurlijk ook dat ik heel veel van hem vraag. En uh, dat vind ik ook niet leuk altijd... Maar ik weet soms ook anders niet uh, ja, waar ik het kwijt moet. En uh, ja, dus voor ons allebei is het wel even lekker dat de druk van de ketel is. Ja, ja. want dat zei je ook helemaal aan het begin van de uitzending. Zo van zo'n periode dat je dan echt altijd voor jezelf moet kiezen als topsporter. Hè? Ja. Ikke, ikke, ikke, je noemde het zelfs egocentrisch, geloof ik. Ja, en zelfs dat... voor mijn vriend ook. Hoor, die komt echt wel op plek twee. Uh, de, de afgelopen twee maanden heeft hij wel uh, op streepje twee gestaan. En want uh, één staat sport? Ja. Zeker in een olympische jaar, ja. Zelfs lange baan. Ja, ja. Met een zeven. Met een jongen een zes. Nee, ja. hij is wel veel meer waard hoor. Oh, gelukkig. <laughs> nou ja, je gaf net lange baan een zeven. Maar hebben jullie er ook pret over soms? Nou, ik denk op die momenten zelf niet. Maar als we nu terugkijken, dan, dan hebben we natuurlijk uh, uiteindelijk uh, ja, gehaald waar we voor gingen. En uh, dan is het het ook waard geweest. Maar uh, ja, we moeten nu wel even zorgen dat we er weer echt voor elkaar zijn. En dat... Uh, onze relatie ook weer even een goede boost krijgt. Ja. Samen lekker televisie kijken. Bijvoorbeeld naar bij Toppers. <laughs> Kassie kijken met Ron vergouwen. Ja die Toppers. Ja, ja dus ik benieuwd nou, daar kom ik zo op. Maar uh, ja, ik wil even de nieuwe zaterdagavondprogramma's uh, bespreken. Want uh, zaterdagavond is nog steeds de televisieavond... dat we vaak met het hele gezin voor de buis zitten. NPO1 scoort heel goed met, uh, met Mindfuck, weet je wel. Met Victor ja? Mits ja. De, de goochel, uh, goochel of uh, illusionist. Ja, illusion, ja precies. Ja, precies. Uh, de quiz hebben we daar natuurlijk ook. Maar daar hebben we ook tegenwoordig een reisprogramma. Of het is eigenlijk een soort reissoop van good old Frans Bauer. Want samen met zijn vrouw Mariska is hij op reis door Amerika. Uh, ze gaan langs bij allerlei mensen die Frans interessant vindt. Zoals vorige week ging hij langs bij uh, de man, nou ja, de, de, de zoon van de man, die de uh, McDonald's Big Mac had uitgevonden. En wa, wat had de Avrotros nou voor muziekje onder dat gesprekje gezet? Hey. Hey. Frans. Pleasure, so you are de son of de the... Big Mac. Of de big man. Yeah. <laughs> nou ja, dat, dat is het dus een beetje. Gisteren ging Frans langs bij mensen die Ufo's hebben gezien, hij ging logeren bij een Amish fa familie ja, Frans is een ontwapende man. Ik ben fan van Frans. Uh, daar kun je ook niet tegen zijn. Volgens mij is er niemand in Nederland die een hekel heeft aan Frans Bauer. Maar waarom de afro hem nu naar Amerika heeft gestuurd... we hebben de laatste tijd al zoveel programma's gehad... die opgenomen zijn in Amerika. We hebben Eva Jinek, Ilko Bos van Roosentaal, zelfs Robert Jensen heeft er een reisserie gemaakt. Wat mij betreft hadden we. Waar gaat hij dan... heen? Hoe bedoel je? Nou, wat gaat hij wat jou betreft heen? Nou, we hadden hem naar Litouwen of Angola of Macedonië gestuurd. Daar weet ik niks van. Nou, maar ik... ma ma Maris wil niet mee. <laughs> Nou ja, goed. In okay. ieder geval, uh, wat mij betreft, uh, leuk, leuk idee oh. om op reis te sturen. Maar ja, ja. wat dit nou bij de publieke omroep uh, te doen heeft, uh, weet ik niet. En de zaterdagavond bij de commerciële? Nou, gisteren bij RTL 4 is een nieuw seizoen van It Takes Two gestart. Dat is Tansen, een, uh, hè? Nee, zingen. zingen, bedoel, zingen, bedoel. zingen ja. Een zangwedstrijd voor BN'ers. waarvan je ja. je als kijker zou moeten afvragen. kunnen ze zingen of niet? Nou, soms word je bij dat programma verrast. Een paar jaar geleden was Jan Versteeg daar echt een ontdekking. die fantastische Frank Sinatra-songs Frank Sinatra zong. In een ver verleden heeft trouwens ook oud-minister Hilbrand Nawijn ooit meegedaan. Oh ja. Toen heette het nog So You Think You Are a Popstar of zoiets. Uh, hij is toen uitgeroepen tot een soort cultheld. Kon niet zingen, maar ontzettend populair geworden die man. Nou, dit seizoen, en dat is toch een beetje vervelend. doen er heel veel mensen mee die we eigenlijk helemaal niet kennen. Ja, Mika van Leeuwen, Eva Kleven. Ik moest ze eerlijk gezegd even googelen. Maar ook die jongen van de EO, toch? Ja, precies. Nou ja, een aantal mensen kennen we wel, gelukkig. Uh, laten we even luisteren naar de zangkwaliteiten van achtereenvolgens Marieke Elsinga van RTO Boulevard en familie diner, uh, presentator Bert ja, van Leeuwen. Die bedoel ik. Voor mij ben je het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Wat is het mooie? En wat staat de tijd haar goed? Ik knipper mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. Nou, thuis zijn nou. we allemaal jury... Wat is ja, nou, stoer ik, eigenlijk hè, ja, dat hij dit doet. Ja, nou, ik vroeg me wel af, Je hebt toch ook van die kastjes en zo, waardoor dat gewoon hartstikke goed klinkt? Ja, maar ja, goed, het is natuurlijk is de bedoeling echt? dat je dat. Misschien de, je moet het even uitproberen je, hè, met ja. zo'n kastje. Ja. Heb je, ja. Ja, nou in ieder geval, het, het is de bedoeling dat je echt. Ja, het is, het is nogal wat om daar op die stip ja. te gaan ja, staan. Ja, lef hebben hoor. Ja, nou wat ik wel jammer is het vind, het, het, het is allemaal. Ja, nou ja, kan, ik kan het wel. <laughs> het is van tevoren opgenomen. Wat mij betreft dat we dat ook live mogen zien. Dat is nog een stapje moeilijker, want ik weet, er zijn een paar dingen niet helemaal misgegaan, bijvoorbeeld Marieke Els. Die, die had op een gegeven moment een foutje. Nou ja, dat had er voor mij ook wel ingemogen. Dat je echt, ja, soms maak je een foutje en dat is er nu uitgeknipt. Vind ik jammer. En ik vind het ook jammer dat er semi-professionele zangers meedoen. Vorig jaar deed bijvoorbeeld Tooske Breugen mee. Nou, die is ook bekend geweest als, als musicalster. Die weet hoe ze moet zingen. Dit jaar doet Evi Hansen mee. De Vlaamse Evi Hansen. Nou, die heeft ook wel uh, ervaring met zingen. Dus uh, ja, wat mij betreft is het speelveld niet heel eerlijk. Dat vind ik jammer. Maar scoort het? Het scoort uh, hartstikke goed. 1,1 miljoen uh, kijkers gisteravond. Uh, hoogtepuntje vond ik zelf: cabaretier Jurgen Rijman. Uh, die deed ook mee. Uh, heeft ook wel eens gezongen, maar was toch wel de verrassing van de avond. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Oh, mooi. Don't put blame on me. De nieuwe Tom Jones is oh. geboren, denk ik. Hartstikke leuk. Ik heb ervan genoten, absoluut. Ja. Ja. Op SBS 6, daar wordt ook gezongen. Daar zoeken René Vrogen, Jan Smit, Jeroen van der Boom en Gerard Joling... een vijfde topper. Ja, ah, eindelijk de topper. Ja, precies. In topper <laughs> gezocht. Ja. Uh, de winnaar mag een gastoptreden geven bij, met hen in de Amsterdam Arena... waar ze binnenkort weer gaan optreden. 65.000 man. Nou, dat is nogal wat om daarvoor te gaan optreden. Het programma is natuurlijk één grote reclamespot... om te zorgen dat die concertkaartjes lekker verkopen. Topper zal het ook een worst zijn wie de wint. Die willen gewoon lekker zelf shinen met snedig jury. Commentaar. Jeroen. Nou, toen je op kwam lopen, toen dacht ik eerst, uh, SBS6 heeft Harry Potter deel 8 weer Nou, ja. Je bent eigenlijk wat ik ooit had toen ik een jas van René had voor ongeluk, dacht ik hé, hey, wat is dit? Het zit, zit een beetje groot. En de luister, zo, en avond. En dan zo avond wordt het. Ik moet wat bekennen en ik durf het bijna niet te zeggen. Ik heb verkeerd gedrukt. Ik denk dat je gaat stoppen met nee, je Nee, ik je heb echt hebben. Nou, welkom bij de toppers. Het gezeik is begonnen hoor. Ja. Dat vind ik nou wel leuk op binnenkomen. Leeg je 124 ja. kilo. Gelukkig is ze zwaarder dan ik. Nou. Ja, als je van dit soort muziek houdt, kan het best een leuk programma opleveren. De toppers zijn natuurlijk heel adrem, dus dat is leuk om naar te kijken. Maar ik heb gisteren wel wat vriendjespolitiek ontdekt. Oeh. Want er moesten twee kandidaten tegen elkaar strijden. Uh, een zeer matig zingende vrouw, vond ik zelf, maar dat vond de zaal ook. En een uh, man die met een accordeon, ja dat blijft toppers hè, uh, de hele tent op zijn kop zette. Was iedereen genoten van, uh, daar moest ze dus gekozen worden. Nou luister even mee naar deze twee. De op gaan. Dan zie je op de baan Geen kostuur meer voor je staan. Nou, Govert geeft al aan, want die zit mee te dansen Gezellig. in de studio. Nou, die laatste was hartstikke leuk. Die man is leuk, met je Maar wie kozen, de toppers. Die mevrouw, en wat bleek, die kennen ze al jaren. Dat oh, blijkt dan weer de vriendin te zijn van een van de geluidsmensen oh, van hen. Ik dacht er in even zijn bril niet op. <laughs> Nou, hij moet misschien ook een gehoorapparaat gaan ja, halen. denk ik. Maar ja, vriendjespolitiek. Dus ik vond het toch wel. Ah, ja, niet. ze zijn ontzettend door het ijs gezakt Is voor dat mij. Leuk. Nee. Dus uh, jammer. jammer. En uh, nog een momentje uitgekozen? TV-momentje van de week. We hadden het net al over dansen hè, bij Martijn Bink tijdens de uitslagenavond. Er werd ook <lacht> gedanst door Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Op de uitslagenavond voor de camera's van AT5 danste hij heel uitbundig om de twee zetels die hij bij de Amsterdamse gemeenteraad had gehaald. Ja. Alleen stond zijn microfoon niet aan. Dus hij schreeuwde keihard. Kan de microfoon aan? Nou ja, daar heeft het zaterdagavondprogramma De Quiz gisteren een hilarische parodie op gemaakt. Ja, hartstikke leuk. Ja, de mensen van de quiz hebben aangekondigd te stoppen. Ik vind het eeuwig jammer. Ik wil ja. een petitie starten. De quiz moet blijven, want het is zo ontzettend leuk. En dapper ook. De hashtag ja. de quiz moet blijven? De quiz moet blijven, bij deze. Goed zo. Ja. Dankjewel Ron, tot volgende week. Jorin, Jorin Tamos, uh, jij kent verlaat wel Janowski, hè? Nee. Nee. Dat is een short-track verslaggever van Studiosport. Oh, sowieso. Ja, Vlado. Zo snel was ik niet uh, nee. aan het schakelen. Ja, jij was nog met de muziek natuurlijk ja, van de bezig. Ja, ik was Boudin, nog met de toppers. Zeg. Ja, ja dat, nou, andere nou, nou, die toppers raak je vandaag niet meer kwijt. Blijf in je hoofd zitten. Zeg, Vlado heeft nog een vraagje voor je. De ultieme bekroning kwam op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Brons met de Nederlandse relay vrouwen. Een welverdiend, prachtig einde voor jouw short track carrière. Maar ik vraag me nou echt af of jij stopt met het short track. Ik denk het niet. Ik zal je vast wel een keer zien rijden op een Nederlands kampioenschap. En zo niet, dan wens ik je het allerbeste met je verdere topsportcarrière. En Jorien ten Mors heeft Vlado gelijk? Nou ja, ik zeg nooit, nooit natuurlijk. Uh, het short track blijft uh, zeker heel uh, nauw bij mij. En uh, ja, ik ga natuurlijk gewoon komend seizoen iets nieuws proberen, maar... Uh, blijkt dat één groot fiasco en uh, schaats ik absoluut niet hard zonder short-track. ja dan uh, is er voor mij uh, een hele makkelijke keuze natuurlijk dan maar, ga je gewoon weer terug ik ga natuurlijk eerst proberen om te oh, kijken uh, ja hoe het gaat zonder uh, ja. short-track. en eerst even van het leven genieten nu hè wat ja. ga je doen uh, nou vandaag misschien nog even de motor op want het is oh, ja. uh, best mooi weer is goed zo nou genieten uh, maar je hebt een eigen motor ook ja ja, ja. Dank dat je hier was, Jorinta Moss. Een ja. mooie tijd met Dankjewel. je vriend ook. Hè? Ja, even op vakantie. Geen thuis nu. Ja, zeker op vakantie Heerlijk. ook nog even. Maar dus, ja. niet iedereen een handtekening van je wil. Gewoon <laughs> met rust laten worden. Ik denk niet dat ze me allemaal achtervolgen waar ik heen ga. Leuk dat je er was. Dankjewel. je wel. En heel de lijn, hè? ja. Tot ja. volgende week. Nou, Ik ging heel even mis. Uit het rijke Blooper archief van de Nederlandse Radio. Ik vind dat het testosterongehalte van vooral de mannelijke lijsttrekkers... moet ik er helaas bij zeggen, het ge, ge, ge, geschreeuw tegen elkaar. Maar ja. is dat echt... Is dat, hangt dat weer van geslacht af? Jazeker. Nou, het is hier Ik wil niet beweren nou, dat het altijd eh. van geslacht uh, uh, is. Ja. Ik heb ah. over debatten gesproken en dan gaan door Ik heb over deze verkiezingen en deze heren. Kan jij nog Mag ik even aan. De Perstribune.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 Hij zegt, we gaan vechten tegen de compagnie. De keerzijde van palmolie. Ten oorlog, zo noemt hij het zelfs. Morgenavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1, het nieuws, nieuws van, van alle kanten.